Thies van Kesteren met het NOS Journaal. De files op de eerste zwarte zaterdag van het jaar lijken mee te vallen. Volgens de ANWB zijn er op de veel snelwegen in Frankrijk, Italië en Duitsland files... maar zijn het er minder dan vorig jaar en is het drukste punt inmiddels geweest. Rond de middag stond er 830 kilometer file in Frankrijk. Vorig jaar was dat ruim 1000 kilometer. Ook rond Parijs valt de drukte mee. Het was wel erg druk op de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië... en bij de goddart in Zwitserland... Daar stonden vakantiegangers soms twee uur lang vast. In Best in Brabant heeft de nieuwe eigenaar van een kantoorpand een groot drugslab ontdekt. De eigenaar was gisteren samen met een makelaar een ronde aan het maken... om te kijken wat er allemaal moest gebeuren... toen ze op de bovenste etage spullen vonden om synthetische drugs mee te maken. Een man uit Amsterdam die in de ruimte aanwezig was... sloeg op de vlucht, maar is later gearresteerd. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Centraal Gaza zijn veel slachtoffers gevallen... Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid spreekt van 30 doden, meer dan 100 gewonden. In de school zaten veel Palestijnen die uit de andere delen van de Gazastrook waren gevlucht. Volgens het Israëlische leger zat er ook een commandocentrum van Hamas. De openwater zwemtrainingssessie in de scène van morgen kan mogelijk niet doorgaan. Door de zware regenval van het afgelopen etmaal is de waterkwaliteit misschien toch weer te slecht, zegt de organisatie van de spelen tegen persbureau Reuters. Ze zeggen erbij dat ze alle vertrouwen hebben dat de kwaliteit dinsdag weer voldoende zal zijn. Dan staat de triathlon op het programma. En ook dan moeten de atleten in de scène zwemmen. Het weer wat sluierwolken, maar het is bijna overal droog. Alleen in zuid limburg valt wat regen. Het is zo'n 23 graden. Morgen vooral aan de kust een zonnige dag. Landinwaarts zijn er stapelwolken, maar het blijft droog. En dan wordt het een tikje warmer dan vandaag, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De, de zomerse single van de Zoekmachine. En uh, Malden, welkom terug. Zandvoort op zaterdag bij uh, ZFM. Van de Brandweerman gaan we naar het vuur uh, toe. Uh, in, ja, hoe hoe uh, kiezen we het uit? Hè? Ongelooflijk. Ja, ja hè? maar dan hebben we het natuurlijk wel over de bundel Het vuur van Marco Temes. En die is ook aangeschoven aan onze. Uh, presentatietafel. Ja, zeg, ja. Het, zeg ik dat mooi, hè? presentatietafel. Er zit een dichter in. Ja, <laughs> Kijk uit. Zou ik een talent zijn, Marco? Welkom. welke dichter is. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, die warmte, dat begint een beetje op te spelen. Mm. Maar uh, hoe is het met je? Ja, met mij gaat alles goed. Ja? Ja. Dorst. Dorst, ja. ja. ja nou, daar kan wat aan gedaan worden. En um, wat is de bedoeling eigenlijk? Gaan we nu een gedicht voorlezen? Nee, we gaan eerst even gezellig babbelen. Hè? Dat is, uh, denk ik... Uh, dat kan ook, ja. Dat kan ook, ja, ja, ja. Marco, um, je hebt een bundeltje uitgebracht. Het vuur. Ja, ja het vuur. Het is gloed en gloednieuw. Daar kom je mee de, de studio in zetten. Heet, heet van de pers. De heet van de pers, kan je heet. Nou, Vuurheet. Ja. Vuurheet. En, uh, en wat heb je er allemaal in verzameld? Uh, 60 stukken. Zo. En die je ooit in deze uh, uitzending hebt uh, verteld? Nee, nog niet allemaal. Oh, nog nee, niet. Je allemaal? moet ook wat bewaren. Oké. Okay, okay. uh, dus ik ben in, uh, eens even kijken. In november begin, uh, ben ik begonnen met schrijven aan de proëzie. Ja. En in april had ik er 60 uh, klaar. Zo, ongelooflijk. En toen is het naar de uitgever gegaan. En uh, nu ligt het bij mij. Ja, ja, ja. ja. En binnenkort in de winkel, uiteraard. Ja, ja, ja. De Zandvoortse winkels. Nee, uh, niet je... alleen in de Zandvoortse winkel. Je kan het op internet uh, bij alle boekhandels bestellen. Oké. Okay. Oh. Bol.com. Bol. Bol Natuurlijk. Amazon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je mag er twee noemen. Of drie. Beetje droog heen, dan zijn we rond. <laughs> uh, maar, um, dus 60 proezieverhalen uh, waarvan een deel ooit uh, verteld is in deze, uh, een zeer uh, uh, sfeervol verteld is in deze uitzending. Um, en, en doe je dat eigenlijk nog steeds? Want of heb je was dit een project van je en heb je het gewoon afgerond? Ja, nou, precies. Ja, ja, ja, ja. Het is een project en dan ben ik klaar met dit project en dan begin ik aan het volgende project. En die zestigste, was dat zeg maar een, het gevoel van... nou ja, het, gelukkig, ik ben er. Of, of, of had je nog inspiratie nou, genoeg? Ik denk dat je als je zestig stukken in een bundel doet... dat het voor de lezer ook wel genoeg is. Ja, ja. Het is een heel handzaam boekje geworden. Ja, en, uh, dat een grote groepzegel. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, iets groter. En, um, maar goed, hiervoor... Weet ik nog, uh, heb je een, een heel uh, groot, dik roman geschreven. Ja. Wat is de status daarvan? Uh, Wordt op het ogenblik vertaald in het Duits. Oh. En ik heb besloten, om bepaalde redenen... om uh, Santa Lola eerst in eigen beheer uit te geven. Zonder contract. Dus, uh, want dat maakt het ook weer wat moeilijker... Stijf, voordat ik nou bij een Duits uitgever terechtkom... Ja. Dan moet ik eerst weer af van het Nederlandse contract. Dus, en ik wilde Santa Lola voor Zandvoort. Uh, en mijn vrienden en mensen die mijn werk lezen. Ja. Ik denk van nou, dan kan je het maar beter eerst... Uh, want anders gaat het allemaal zo ontzettend lang duren. Ja, ja, ja. ja. Nou, daar ben ik heel blij om dat je dat vertelt. Want we hebben er toen like, in uh, de voor... Uh, in 2022, 23... hebben we daar veel over gesproken. Ja. Want toen, toen was je nog volop aan het schrijven. Ja. En uh, toen was het... Uh, nou ja, het was voor jou ook... zeg maar een, een flinke ei wat gelegd moest worden. Dus, uh, het is een uh, behoorlijke baby. Ja, ja. <laughs> en echt een... Uh, een zullen we maar zeggen. En die... Uh, ja, dus dat, dat, ik ben nog steeds ongelooflijk nieuwsgierig naar het verhaal. Dus, ja. Uh, ja, ik ben je hebt in ieder geval één boek weer kwijt. Uh, ik uh, ben dat nu aan het Stofkammer. Dus dat betekent alle punten en komma's en alle namen. Okay. En, dus ik doe even 300.000 woorden in een, uh, in een paar weken controleren. Zo, zo. ja, ja. Dus dat is even wel... Uh, ja. Valt het jou ook op, over controleren gesproken... dat uh, als je online artikelen leest... dat je zoveel uh, fouten tegenkomt? Ja, maar dat is al jaren aan de gang. Oh, nou ja. daar ja, ja, ben ik, ik een beetje is... traag van begrip. Maar nee, is een... Dat begon eigenlijk al bij de, bij de, bij de, bij de kranten. Ja, hoe komt uh, dat? Nou, uh, sommige mensen werden weggehaald... die dat normaal gesproken controleerden... wat journalisten aan het schrijven waren. Oké. Okay. Uh, dus er is uit kostenbesparing... En het wordt gewoon nauwelijks meer gecontroleerd. Alles wordt erop gekwakt. Ja, zo ziet het eruit, ja. Nou, Iedereen maakt wel eens een foutje, maar je wil als lezer toch wel gewoon goed lopende zinnen zien. Ja, ja. Ja. ja, maar het gaat. De, de snelheid, hè? Dat ja. is allemaal. Uh, snelheid van produceren, ja, dat, publiceren. Het gaat allemaal snel, snel, snel. En ja. nu? En, uh, nou, dan zie je maar weer dat dat wel te kosten gaat van kwaliteit. Uh, ja. ja, bij sommigen wel. Ja. Uh, dus uh, misschien heeft het ook met de kwaliteit van het onderwijs te maken. Ja, ja kan ook nog. Ja, kan. Ja, ja. Goed, wij gaan even naar muziek. En, uh, Daarna gaan we, gaan we een uh, nieuw stuk progressief van jorgen. Ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Oké, okay, eerst muziek. Hier ja. is uh, Club Nouveau en Linomie. Call me. Yeah. Nufau no en uh, Lean on Me. Lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Toch, mannen? Zeker. Zeker weten. Nou, spreek ik hem niet tegen. Hè. Nee, <laughs> Het mag wel, maar dat heeft geen zin. Ja. Waar, waar had je het nou net over met uh, Marco? Even heel kort? Ja, nou, heel kort. Dat, nou, ja, het is, wel het, kort, hè? Ja, wel kort. Maar goed. het moet zo naar de report. Ja, natuurlijk. Oh, we, uh, die is tot zes uur open. Nee, ik had het met Marco over Charles Dentex. Dat is een schrijver en die had een, de tien geboden. Dat is een vorm van interview, wat ze in, uh, bij Trouw.nl doen. En uh, ja, de, die Charles die zegt... Uh, we zijn in Nederland zijn we te snel gekwetst. En dat is de, ja, we zijn zo dramatisch geworden. Uh, en, um, en jij reageerde, Marco, van, dat je nog een, een kort ja. verhaal had geschreven. Ja, pas. Pas. En ja. wat uh, ook hiermee uh, te maken heeft met, ja. met, met, met die dramatiek. Uh. Ja, zo'n moordcommissaris uit, uit Amsterdam. De krokodil is er bijna. Ja. En die zit in een café en die, uh, <laughs> die vaart uit tegen... De Nederlandse maatschappij. Dat we, we kunnen niks meer tegen elkaar zeggen. Iedereen is maar beledigd. Ja, ja precies. ja Zo gaat het maar door. Het nou, is goed tot daar een keer een beetje... Uh, dat we elkaar daarop attenderen. Um, Marco, ja? de proezie van deze maand. Hoe heet het? Liefde. Ga je gang. Liefde. Wat de titel betreft... Toen ik nog niet wist waar dit samenraapsel van woorden en gedachten in zo natuurlijk mogelijke cadans over zou gaan, was liefde het eerste woord dat in mij opkwam. Nou zegt dat op zich niet zoveel. Ik ben een dichter. Met alle poëten die eeuwenlang wereldwijd gedichten over liefde hebben geschreven, kun je de Amsterdamse grachten dempen met het behoorlijk diepe ei erbij. De tijdelijke bewustzijnsvernauwing... veroorzaakt door lust en illusie... maakt heel wat zinnen... in alle betekenissen van de term... los in de mens. Waarom dan toch nog een gedicht over liefde? Is genoeg dan niet voldoende? Wellicht wat voorbeelden om het licht te laten schijnen... in de duisterste uithoeken van onze geest. Daar waar we anders zo gemakzuchtig overheen kijken. Een zoon van ver in de vijftig die dagelijks jarenlang zijn hulpbehoevende moeder was en verschammend. Een vrouw die haar man met Alzheimer... voor de zoveelste keer geduldig uitlegt wie ze is en hoe ze heet. Samen zingen ze liedjes uit hun jeugd, voor zover hij de tekst nog weet. Liefde komt in vele vormen van schitterend tot tenen krommend. Dat inzicht moest op mijn manier worden verteld. Vandaar dat u dit gedicht nu leest. Liefde. Dankjewel Marco. Het gedicht uh, Proezie liefde. <laughs> ja, zeg ik het bijna verkeerd. Nee, en, uh, ja, maar... Het is ook terug te lezen en te horen trouwens. Op onze eigen ZFM app. Ja. kan je gewoon nog een keertje terugluisteren. Aankomende maandag. Dan zorg ik dat hij er weer op staat. Is dat oké? Okay? Ja, helemaal goed hoor. Helemaal goed. Nou, we hadden het over uh, liefde en het uh, bracht me eigenlijk bij een uh, plaat die we al een hele tijd uh, niet meer gehoord hebben. Deze van uh, de Jazzpolitie. Oh ja, die is ja, dus, uh, liefdesliedjes. Ah, mooi.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 Ik heb geen woorden meer voor jou Wat door een ander uitverzonnen is Slaat de plank finaal mis Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland Je maakt me stapel gek Ach, zo erg is het ook weer niet Ik kan niet onder je, dat is zo algemeen en blijf voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan over ieder zin. Het mooie stuk uh, pro-essie van uh, Marco. Liefde wordt in de uh, jazzpolitie en de liefdesliga. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en van de liefde gaan we naar het, het theater van de autosport. En daar zit uh, Rendel in uh, Beverwijk. Goedemiddag, Rendel. Welkom nou, in goeie. de uitzending. Goedemiddag, jullie twee weer. Hallo, ja. ja. <laughs> ik heb hem weer eens uh, uit de kast uh, gehaald. Heb uh, zou ja, me kunnen optrollen hoor. Ja, ja. Met Succes gereanimeerd. Dus, uh... Zeker weten. Daar is uh, Ben nou weer. Nou ja, vanmorgen zat je weer op de A9 natuurlijk. En, uh... Ik heb uiteraard even gekeken naar, naar jouw filmpje, wat je dan uh, maakt op zaterdagmorgen. Ja. Dus uh, ja, je had het uh, uiteraard uh, uitgebreid uh, over je zaak en over uh, stapelkorting. Die ken ik ook ja. van de HEMA volgens mij, maar uh, ja, jij ja, doet het ja, ook ja. hè? Ik, ik moet er iemand naapen toch? Ja, dat, dat is maar waar. Doen. Maar heel, <laughs> hele mooie modellen die gaan er voor een, uh, een spotsprijsje uit uh, bij jou. Ja, absoluut. Vandaag ook weer. Ja, er zijn toch wel mensen die hier met, zeg maar, met mandjes door de winkel heen liepen. Dus dat is altijd mandjes, goed, Mandjes? Zo, zeg. Mandjes, ja, ja. De volgende stap is een winkelwagentje. Ja, ja toch? Beetje lastig met die trappen in je zag, Ja, uh... dat is een beetje lastig. We wordt een beetje hobbelend. Dan <laughs> moet je weer een ja. lift gaan bouwen. Dat, uh... ja. ja, maar we, ja, zi ja, we zitten natuurlijk weer in uh, Spa. Je bent ook aan ja. het kijken, waarschijnlijk, uh, nu? Ik ben ook aan het kijken, ja. Hoor, ze, ja. Zijn, ze zijn klaar voor de, voor de ja, Q2, hè, zullen we zeggen. ze mogen ze mogen. Oh yeah. Ja, het ongelooflijk, hè, die regen daar. Uh, ja, het kon ook eigenlijk niet uitblijven. Nee, nee. Het is wel zo. Ik heb ervaring in spa. Als het regent, dan regent het uit haar hoog gewoon. Het is, nu, het is nu een beetje half droog, half nat. Hè? Dus uh, ze rijden op de interbanden en uh, ja, daar, daar gaan ze volop. En dan gaan die banden natuurlijk snel aan. Dus uh, ja, een beetje opdrogende baan hier en daar. Maar het, het kan ook weer binnen twee seconden gewoon weer met bak uit de helemaal komen hoor. Daar. Dat is altijd een beetje. Het blijft een beetje hangen in de dal, hè? Die misten, regen en toestanden. Dus dat betekent dat het lastig te voorspellen is. Altijd. En het probleem van Spa is ook nog dat het achterop het circuit droog kan zijn. En oh ja. dan moet zeg maar het pitgedeelte kan het dan nog regenen. Maar dan, dan wordt de keuze natuurlijk heel moeilijk. Ja, volgens mij is het nu gewoon interse. Hè? En dan gewoon zo snel mogelijk trappen. Want als er weer een buitje aankomt, ja, dan, uh, dan gaan die tijden alleen maar weer... Uh, uh, zeg maar, gewoon uh, ja, omhoog. Dus ja, wie nu een snel tijdje in zet, die uh, kan soms veilig zijn. Het kan ook dat de baan verderop droogt. Ja, dat heb je net gezien. Dan gaan ze uiteindelijk toch weer een paar harder. Ja. Dus... Uh, dus ja, dit, is, dit, is, dit, is, dit weer op Spa is altijd een hele grote gok. Oké. Okay, nou. Kijk, zijn alleen maar de enige verliezers die er zijn. Dat zijn het publiek die 450 euro voor een kaartje hebben gedaan. En dan uh, op een uh, modderig strookje land uh, daar zitten te kijken. Dat zijn verliezers. Maar voor, voor de autosport is het natuurlijk... Uh, ik zeg altijd maar, jongens, een beetje water is, het maakt het altijd gewoon veel leuker. Nou, dat wel. Ja, ja, zeker. Maar ja, de auto hè, die je dan weer uh, terugvindt uh, bij, uh, bij de boer op het, uh, op het land daar... Uh, in Spa. Yeah. En die moet ja. je daar zelf gaan uitgraven of zo, Of ze komen nou, laat, laat, met de tractor. Zeggen. Die boeren gaan weer een goed weekend krijgen. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> 50 euro hoor. En tekst zie je eruit. <laughs> maar uh, Rendel, de, uh, Spa is toch uh, buitengewoon populair bij de Nederlanders? Om, uh... Ja, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon ook een beetje een thuiscircuit. Kijk, als je in het ja? buiten van Nederland woont, is het net zo ver naar Spa als naar, naar Zandvoort natuurlijk. Ja, ja. Dus uh, het is eigenlijk gewoon wel het tweede circuit van, uh, van Nederland. Net <laughs> de zover. laatste die door. horen. <laughs> ja, <laughs> die het niet horen. Een ja, beetje ja, ja, ja, ja, ja, laat het niet horen, maar het is natuurlijk wel gewoon een beetje. En, uh, ja, er zitten ook natuurlijk enorm veel Belgische autosportliefhebbers, want het is wel zo. En ze hebben natuurlijk twee prachtige circuits. Net zoals dus wij twee mooie circuits hebben. Die belgen natuurlijk ook twee ja. prachtige circuits. Want het circuit van Zolder wordt heel vaak vergeten. Oh ja. Maar dat moet ik zelf eerlijk zeggen, vind ik een leuke circuit om op te rijden als Spa. En wat ligt dus, er dan aan? Ja, veel technischer. Veel moeilijker. Veel mm. meer plaatsen waar je hem echt, zeg maar, uh, ertussen kan zetten. Uh, veel minder hoge snelheidsgedeeltes. Dus het is daar veel meer technisch. Dus ik vind Solar eigenlijk gewoon een veel leuker circuit. Ja, ja. En uh, Spa is natuurlijk, ja, is iconisch. Maar in een Tourwagen, ja, is het allemaal niet zo heel erg spannend. Mm, Oké. Okay. <laughs> dus, uh, Vandaar dat je nu tegenwoordig iemand anders laat rijden. Dat, uh, in jouw wagen. Ja, dat nou, mm. het is ook een beetje dat, dat ik het gemerkt uh, ben al, dat uh, uiteindelijk gewoon, organiseren van wedstrijden en zelfrijden tijdens dezelfde wedstrijden, dat is geen goede mix. Nee, nee. En zeker, zeker niet dat je je telefoontje in je zakje aankomt. <laughs> want dan ga je de telefoon opnemen op het rechte stuk. Heb ik gedaan in Oroesje, hè? Ja, ja. Oh, ja, oh jee. En dan kan je, dan kan je vertellen: Oroesje met één hand aan het sturen is heel spannend. Ja. <laughs> <laughs> daar wordt het wel heel spannend. Ik zie het helemaal voor me, Red al sturend over een ja, Hoe hard ja. reed je wel niet? Uh, nou, uh, wij nou, niet zo hard als we in maar we zitten daar echt beneden uh, in met de Alpine. Zit ik er ook op een 220, 230? 220, dus, zo, dus, hè? Dan gaan je we je telefoon een telefoontje pakken, <laughs> ja. een telefoontje opnemen. Ja, ik <laughs> weet niet wat de boete daarvoor is, maar hij <laughs> is er <het> wel, hè? <laughs> Oh, nou, we, we zijn natuurlijk vanaf gisteren al bezig uh, daar. En uh, ja, de, de eerste vrije training, die stappen joh. Die, uh die is gewoon weg en uh, de rest uh, kan niet uh, volgen op harde bandjes. Ja, op harde bandjes, Ja, ging er goed bij. Nou, als dit wel weer het weekend is, kijk, moet u niet vergeten: hij krijgt toch wel uh, tien plaatsen straf, geloof ik. Hè, waar hij ook nu gaat eindigen. Dus ja, hij, hij komt uh, uh, uh, niet in de top vijf voor, dat ik zeggen. Dat gaat gewoon niet lukken. Uh, dus als hij nu straks een post zet, dan krijgt hij die tien plaatsen straf omdat hij de motor gewisseld heeft. Wat ik trouwens wel vroeg in het seizoen vrij veel vind hoor: dat ze er al drie door hebben gejaagd bij Red Bull en al een vierde zitten. Dat betekent dat hij dit jaar nog meer meer straffen gaat krijgen daarvoor. Uh, dus ja, we gaan eens even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar ja, het, het is Spa en, en die Hollanders en Max, dat is toch ook wel gewoon, ja, net zoals in de Zandvoort, toch wel een dingetje. Ik denk dat hij uh, er wel weer voor gaat. Ik hoop minder kankerend als vorige week. Laten we daarop houden. Dat was echt niet leuk. Nou ja, ik vond het een blamage voor de autosport. Ik vond het mooie tv, laat ik het daarop houden. Mm. Ik heb zitten genieten van al het kankeren, van al die kleurtjes achter het stuur, want iedereen deed het hè? Iedereen was aan het kanker. Maar het is natuurlijk, als je een voorbeeldfunctie wil zijn ja. in de Formule 1, is ja. het niet gewoon helemaal oké. Okay. En uh, uh, ik zei het vanmorgen in de auto ook al uh, op de A9, je hebt het gehoord. Ik, als ik die JP was geweest had ik gezegd, nou, Max ik ben er klaar mee, wij gaan een biertje drinken, ik trek de stekker uit, doei. <lacht> en zie je straks wel, wees ja, je gewoon ja, klaar. Ja. Ja. En, uh, uh, want ja, wat Max ook niet moet vergeten... er dat, dat staan natuurlijk niet uh, daar uh, 30 mensen te werken in die pinstraat... maar er staan al 400, 500 mensen te werken ja. he, voor dat autootje. Dus uh, uh, niet helemaal oké. Okay. Maar iedereen liep aan het kankeren. Het was gewoon een beetje uh, een rommelig weekendje om te zeggen... daar in Hongarije. <laughs> Absoluut. Ja, uh, ik vraag me dat altijd af. Hoor. Ik heb me daar uh, toen ook weer buitengewoon over verbaasd. En het is een uh, hele professionele organisatie... Hoe kan het toch dat het per jaar gebeurt toch wel etterlijke keren dat die races in een totale chaos eigenlijk uh, eindigen en, en dat er van alles misgaat uh, opdat het gewoon menswerk blijft? Is dat de, de, misschien de conclusie? Ja, gelukkig wel dat we niet uh, AI of robots aan het werk hebben. zijn mensen maken fouten en mensen horen fouten te blijven maken, anders wordt het leven heel erg saai. Ja. En uh, dat vind ik gewoon goed. Kijk wat McLaren gewoon deed, was gewoon echt super stom. En dat hebben ze zelf natuurlijk uiteindelijk aangegeven door Pias voor Zetten en dat ook gewoon te vragen. Maar je gaat natuurlijk nooit je teamgenoot uh, als eerste binnenhalen die, die met een undercut op je op de man daarvoor. Dat uh, was gewoon niet oké. Okay. En, uh, en het was ook gewoon niet echt nodig, vond ik, Ze zeiden, het was een beetje om de auto's daarachter, uh, oh. moet ik zeggen, uh, zeg maar, op afstand te houden en dat die het niet konden doen. Hij uh, bullshit, als je gewoon Piast niet binnen haalt, was het gewoon hetzelfde gebleven. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik lendo dat dan weer wel aan het eind van de wedstrijd sterker vond. als Piastri. Dus dan kan je wel die overweging maken van uh, ga je er wel voorbij laten, niet voorbij laten want uiteindelijk die zeven puntjes hey, Lendo vecht mee voor het kampioenschap Piastri helemaal niet. Hè? Nee, plops, plops. En uh, die zeven puntjes die kunnen heel erg belangrijk zijn aan het eind van het seizoen want dat McLaren op dat moment meedoet om de punten dat is gewoon heel duidelijk. En, ja, en de Red Bull, als hij zo lekker rommelig door blijven gaan... en ook intern nog een beetje meer blijven kankeren... dan wordt dat toch een rommeltje. Ja. En uh, dan kan het best aan het eindseizoen, die zeven punten, heel belangrijk zijn. Dus ik begrijp dat Piastri nou, eigenlijk mocht winnen. Maar voor het kampioenschap denk ik, van, nou jongens, ik weet het niet. Nee, weet maar niet. als je zo moet winnen, is het toch ook, uh, ja, dat is, zit, hangt er altijd wat aan. Ja, dat hangt over wat aan. En uiteindelijk maak je je als team belachelijk. Omdat dat is wat je, wat je aan het doen bent. Als je trouwens even over slipsliding hebt. Nou, ik zie net in de beeld te kijken. Die Albon die is meer aan het, uh, aan het driften met zijn auto. Dus die heeft uh, de driftcursus gedaan. Met Renspatrol. Heel simpel. Dan dat hij aan het rekenen is. Als we het daarop houden. Ja, ja, ja. ja. Top. Nou, ja. Uh, nee, maar het is. Uh, nee, uiteindelijk zeg ik gewoon. Jongens, als team zet je jezelf een beetje voor schut. En dat hebben ze wel een beetje gedaan bij McLaren. En dat is niet noodzakelijk. Alleen, ja. En wat was er dan weer gebeurd als je dan wel Lendo had mogen worden naar Piastrom niet aangekeken? Ja, weet je, teambelang dit, teambelang dat, eh, onzin. Andere kant, als je een echte diehard killer bent en je wil ooit wereldkampioen worden, geef je nooit punten weg. Simpel. Zo En zo. Uh, had Lendo gewoon de stekker, die had de stekker eruit moeten trekken. Ja, eigenlijk dachten we ook dat hij dat uh, ging doen, hè, omdat hij er heel lang mee wachtte voordat ja. hij... Uh, ik, nou, als rijder, ik had gedaan, ja, zoek het lekker uit. Klik uit, jongens, ik zie je met de winnies weer. En uh, als je er voorbij wil, uh, laat me zien dat hij er voorbij komt. Ja, misschien heb... steeds uh, dreigender klinkt ook uh, op de bordradio. Uh. Ja, ja. Echt, euh, ik denk zo meteen zeggen ze, anders hakken we je hoofd eraf of zo. Ja, euh. uh, maar het is wel mooi. Dat, dat vind ik wel weer mooi. Het is geen goed voorbeeld uh, als uh, Formule 1. Maar dat het allemaal, sowieso dat dit allemaal naar buiten komt. Hè, uh, en er wordt waarschijnlijk nog wel veel meer gezegd... over die boordradio's. Uh, maar het geeft wel een leuke tv. Ja, <laughs> het geeft ja. wel leuke tv. En nou, dat uh, was het ook. Ja. En, ja. en wat jij zei, Lindel... die was aan het eind gewoon een stuk uh, sterker... Uh, dan Piastri, dus, Ja, uh, weet je... Die lendo, ik vind het ook een mieper hoor. Weet je, dan zit hij ook weer naar de, daarna bij het vierkantje bij de journalisten. Ja, ik heb het eigenlijk al zelf helemaal verklooid. Hoe de, de, de start niet goed te doen. Ik denk, joh, ga alsjeblieft vissen. Stap uit die auto. Ben ik ben klaar met je. <lacht> ja, en dan heb ik echt zoiets. Je uh, moet gewoon kijken. Nou, het was even een klote start. En ik heb het op moeten lossen. Heb ik niet gedaan. Nou, niks met de volgende wedstrijd. Klaar. Ja. Dan, ben je, dan ben je groter. Maar dat gaan mouwen met zo'n blikje dat hij bijna loopt te janken. Ik denk, als je. Ja, dat kan ik heel slecht wegen. Dat, dat horen we. Ja, ja nee, dat is uh, inderdaad duidelijk. Ja. Dus ja, hoe staat het ja. er nou voor eigenlijk? We zitten nog vijf minuten in de Q2. De Q2, we even kijken wie zit in de gevaarzone: Russel, Gasly, Leclerc, Bottas en Strol. Nou, die hebben even we werk aan de, aan de bak. Ja, verstappen. Uh, 16e voor Noors. Nou, dat is goed, hè. Of hebben jullie weer een beter beeld dat ik weer draai? Nee, nee, nee, je bent uh, precies uh, gelijk, uh, volgens mij. <laughs> ja, precies gelijk. Ja, uh, gewoon goed. Ja. Maar, uh, en uh, je ziet daar zo'n heel mooi statiekje ook van waar je uh, inter nog nodig is en waar het droog is. Nou, ik zag het net op start Finish of spray. Dus ik weet niet wie daar achter de computer zit, maar die kunnen ze beter ook mond ontslaan. Zo, die Russel. Jongens, uh, Ik zie nu even de auto's. Ze zijn in het pushen, maar de baan is echt hier en daar nog echt plat hè. Want ze staan echt vol uh, uh, de, de bocht omheen te gaan. Dus het is geen makkelijk circuitje om te rijden op toonlijk. Nee, ja. maar het gaat wel lekker, Russel. Uh, Russel dus, uh... gaat wel goed, maar het was wel een drift dat ik dacht: van nou had het we ook af kunnen schrijven. En uh, dat, uh, ik, ik weet niet precies waar ze overal nieuw asfalt hebben gelegd. Vergis dat ook niet. Hè. Met dat half droog, half nat, er komt uit nieuw asfalt. Komt er verschrikkelijk veel olie. En okay. dat blijft altijd gladder. Ja. En uh, uh, ik weet niet welk gedeelte ze allemaal uh, opnieuw geasforteerd hebben. Maar ze hebben een heel groot gedeelte van het circuit nieuw asfalt opgegooid. Oké. Okay. En ja, weet je, dan is het toch wel. Uh... Maar hey, jongens, even beeld is een onboord. het is half droog half nat en ik weet spa is heel nat en die jongens die denderen zo hard door blotschimol, dan denk ik wel eens nou, er zit echt niks in die hersenpand. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat kan gewoon niet, want als je daarover ja. na gaat denken, want die muur is daar echt heel dichtbij hè, ja. uh, dan heb je toch zoiets van ja, gewoon kansloos. Ja. <laughs> dus, uh, en we zien ja, de ja. daar trouwens uh, in de top 10 op dit moment, op de achtste ja. plek. Ja, het zien ook uit hè. Ja, die is alweer weg. Die is alweer weg. En uh, Russel, jongens, uiteindelijk, waarschijnlijk ook door de Wifter, maar gewoon een achttiende van Verstappen af. Ah, in, in de regen vind ik dat, uh, ja, vind ik dat, netjes, vind ik dat netjes. Maar ja, steeds jongens, beide Ferraris in de eliminatiezone. Beide Ferraris, hè? Ja, als dat gebeurt. Jongens, jongen, die Hamilton die gaat dan weer aan zijn krulletjes zitten hoor. Dat gaat niet goed komen. <lacht> ja, toch. Ik ging, ik ging toch wel weer babbelen <laughs> met Toto. Ja. Nou ja, hoe heet dat? Max die heeft natuurlijk discussies over zijn racen, Dat hij dat uh, te veel doet. En dat hij daarom niet zo bezig is met de Formule 1. Ja, maar, ik vind het ik, zo raar ik, verhaal. Ik, ik, ik had vanmiddag ja, met een klant erover. Ik zeg, joh, heeft die jongen geen sociaal leven? Toen zegt iemand dus zo. Nou, je zit om drie uur nachts op de simmerrasen. Als ik zo'n mooie meid naast me in bed te beleggen, doe ik andere dingen. <laughs> dus, ja, en het is ook niet een broekie meer van 19. Dus ik, ik heb zoiets van, heeft die jongen? Ik zal moeten ze doen ook. Ja, blijkbaar niet. Ja winnen, winnen, winnen. Dat is ja, het. Ik zou tegen de andere coureurs uh, zijn die nog vrijgezel zijn, uh, die Kelly, uh, die wordt heel erg verwaarloosd. Dus? Ja, <laughs> ja toch? <laughs> en ze kent het Formule 1 wereldje? Ja, dus. ja. Ja, ja, ja, ja. Ik, ja, ik, ik ja, hoorde het al, Rendel, jij bent pas, uh, pas, pas, pas getrouwd. Uh. <laughs> ja, ik ben, ik ben pas getrouwd. Ja. Ja, ik heb daar nog helemaal geen last van. Nee, ja. en, uh, en, max, moeten ze toch ook wel iets anders uh, leren. Er zijn andere dingen op de wereld als, uh, ja. as, nou, ja. als uh, alleen maar reizen, natuurlijk. Mijn idee, mijn idee. Ja, ja, en, het is natuurlijk niet alleen daar. Hè? Hij heeft een simulator in zijn vliegtuig. Dus hij zit er alleen maar achter. Ja. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Maar hij is wel al als, verslaafd, als ik, als ik uh, Ja, maar als ik hier morgen in mijn werkplaats. de hele dag aan de, uh, de raceauto alleen maar ga sleutelen. dan zegt mijn meisje ook. Nou, vond je leuk, maar dan was het ook waar. Ja. ja, nee, je, ja, toch? Weet, je weet wat mag zeggen, hè? Ze gaan er niet over wat ik in mijn vrije tijd doe, dus. Uh... Ja, ja, nou, ja. Ja, mevrouw kunnen heel gemeen zijn. Dus ik zou er maar voor nadenken als ik was. Helemaal... Hij zou, er, hij, zou goed naar, hij zou er wel goed over gesproken hebben. Dus Oké, okay, Rendel. Nou, we gaan uh, ja, het naar de muziek. Als we er weer intussen dan weten ja. we dan gewoon wat er allemaal. PS ligt er nu uit, hè, jongens? Oh nee, toch? Ja. Het gaat niet goed, hè? We gaan het zien. Oké. Okay. Nou, Oeh, kijk eens, mooi. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus. Dus dan gaat er iemand driften door een bocht heen. Uh, Rendel, dankjewel je wel voor je bijdrage van deze week. En, uh, volgende week weer. Volgende week weer, zo is dat. Goed Dankjewel, Rendel. Dank je Rendel. Hoi, hoi. hoi, hoi. Vorige uur hier bij ZFM was de gast Patrick van ons. En bij bepaalde platen van Patrick kregen we echt dat zomergepoel, Benno. Ja, zeker. En dat heb ik eigenlijk ook bij deze plaat die het ja. net draaide. Heerlijk. Jess and the plastic population and the only way is up. En als je dan aan de zomer denkt en aan de zon -Zee -strand, ja, dan denken we meteen natuurlijk ook aan de reddingsbrigade. Dat doen we zeker. Zeker. En dan hebben we het niet over zomaar iemand waar we dan aan denken... En waar ik van de week nog mee wakker geworden ben, trouwens. Hey, wat zeg je nou? Ja, ja, met Ernst Brokmeijen. Ernst Brokmeijen, ben jij daar wel wakker mee geworden? Ja. Nou, dat dat moet dat niet gekker worden. Uh, heel bijzonder. Dat, <laughs> dat is een uh, heel bijzonder verhaal, is dat, <laughs> uh, Ernst? Ja, en nog helemaal in close-up ook, hè? Gewoon Hoop in blog. Niet te geloven. Leg dat maar eens uit aan anderen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Was wel hard van Nederland, Was Oh, die, al ja. hard van Nederland. Ja. ja. ja Ernst, je was dus op televisie. Uh, ja, we hadden van de week uh, landelijk de uh, World Drowning Prevention Day. Dat is de wereldwijde dag uh, uh, ja, ter voorkoming van verdrinking. Ja. En daar vragen we met alle brigades en heel veel andere partijen... ook in Nederland die dag heel veel aandacht uh, voor die problematiek. CBS uh, presenteerde de cijfers. Vorig jaar 139 mensen verdronken in, uh, in open water. Uh, uh, dus zeeën, plassen, rivieren. Ja. En dat vinden wij natuurlijk uh, ja, veel te veel. Dus ja. we proberen alles aan te doen om dat, uh, ja, dat cijfer omlaag te krijgen. Ja. Even vertaald van Zandvoort. Uh, hoeveel verdrinkingen uh, spreken we voor Zandvoort per jaar gemiddeld? Ja, als je kijkt op de lange termijn, hè, de, de 10, 15 jaar gemiddelde, is het gemiddeld 1 per jaar okay. in a 2 uh, En voor een deel is dat niet, niet, niet altijd echt, echt in de hoogzomerperiode. Oh. We zien het ook uh, uh, vaak wel hè, in de avonduren voor, najaar. Uh, mensen die nou ja, ook dan op een, op een leeg strand of rustig strand uh, uh, een ongeval krijgen. Uh, in of bij het water. Dus dat, uh, klinkt ja, meer als suicide. Een... Sorry, ik verstond het laatste niet, uh, Benno. Ja, ik viel je ook in de reden, sorry. Uh, het, kl het klinkt meer als een uh, suicide. Dus zelfmoord. Nou ja, de, de, o, ook helaas, hè, dat, dat komt ook heel af en toe voor. Uh, uh, maar uh, nou ja, toch het grootste deel van, van de... Uh, uh, mensen die, uh, die in Zandvoort om het leven komt, Dat is vaak wel iemand uh, wat echt gewoon normaal zwemgerelateerd is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, maar Ernst, we bellen jou voor uh, veel leuker uh, iets. Uh, ja, is, ja. Dat is uh, dat, tenminste zo las ik het dus van de week in de, bij de schrijvende collega's. Uh, afgelopen donderdag heeft de gemeente de nieuwe post in Zuid gecontroleerd. En, en toen werd het uh, zou heel spannend worden of jullie vandaag en morgen gaan verhuizen. Wat is het geworden? Nou, we, we zijn druk bezig met, uh, met inrichten en dat oh. betekent inderdaad dat uh, donderdag of eigenlijk woensdag uh, na al, maar donderdag voor ons uh, het gebouw uh, is overgedragen van de bouwer. En Dat is net zoals met een huis en als je zelf verhuist en dat is een hele procedure, dat ja. natuurlijk gekeken wordt, is alles gemaakt zoals afgesproken, werkt het allemaal ja. en. Ook bij, zoals bij elke verhuizing zijn er natuurlijk altijd nog wat kleine puntjes hè, die nog moeten gebeuren. Maar in grote lijnen uh, staat er een prachtig mooi gebouw uh, waar we nou ja, uh, op redelijk korte termijn uh, uh, ook, ook daadwerkelijk gaan beginnen. En je ziet vooral nu de afgelopen dagen: er worden heel veel spullen verhuisd. En ook, ook bij de Range is onder andere ict tegenwoordig belangrijk. Dus de hmm. weekend zijn, zijn liveguards, camera's aan het trekken, computers aan het installeren, okay. communicatieapparatuur aan het testen. En ja, ergens de komende, ik nou, schat, twee weken. Uh, gaan we echt uh, over van het oude gebouw uh, naar het nieuwe gebouw. Ja, ja, jullie hebben gelukkig zelf ook allemaal techneuten in dienst. Wij, wij hebben de luxe dat wij, uh, en dat is natuurlijk het voordeel van een vrijwilligersorganisatie. Mensen hebben met een, uh, met een gigantisch uh, diverse achtergrond. Dus daar zitten ook mensen bij die uh, zelfs beroepsmatig uh, in, in de IT werken. Er okay. zitten mensen bij die uh, heel handig zijn met, uh, met, uh, nou ja, met, met bouwmaterialen. Dus we hebben een hoop eigen kennis en, en dat is ook nodig. Want ja, we willen natuurlijk na lang wachten, zo snel mogelijk van uh, het oude naar het nieuwe gebouw. Ja, ja, ja, ja. Jullie gaan van één naar twee toiletten. Ja, ik maak een grapje hoor. Maar het is nou wel... Ja, uh, da, da, da, da, alleen, alleen dat al, dat, dat klinkt nu heel uh, simpel. Maar we hebben natuurlijk hier uh, toch heel veel dagen dat, uh, en zeker als het druk is, 20, 30 livecards tegelijk werken. ja ook soms met niet zo mooi weer. Nou voor degene die het oude gebouw kennen, daar kan je met een man of vijf, zes aan de tafel zitten en is eigenlijk het gebouw vol. Ja. ja weet je, heb je een, een dag met storm en wel uh, veel, uh, veel activiteit, ja, dan is het echt passen meten. Um, en, en dus is het lekker dat uh, de, de goede kleedkamers zitten erin. We hebben straks uh, meer dan één douche. Wat heel prettig is. Meer ja, dan een toilet. Ja. Um, <laughs> <laughs> dus dus we gaan op, op eigenlijk op alle vlakken gaan we er gigantisch uh, op vooruit. En er staat gewoon iets waar we weer de komende jaren uh, mee vooruit kunnen. Ja, ja en hoeveel groter uh, is de ruimte dan de huidige post? Ja, dan, dat vraag je iemand met het ruimtelijk inzicht van. Uh, nou ja. <lacht> <lacht> uh, kijk, wat je. Twee ziet, keer, drie uh, keer zo uh, groot. Ja, uh, kijk, het benedendeel bestaat uit een, een, een deel waar we materiaal opslaan. En dat is redelijk vergelijkbaar als wat we nu ook onder het oude gebouw hebben. Natuurlijk ook wel iets ruimer. Uh, zodat de materialen in plaats van bovenop elkaar gewoon uh, naast elkaar kunnen staan. Uh, en dan is eigenlijk het, het centrale deel, is, is twee etages beneden, twee, uh, twee mooie kleedkamers, uh, douches, toiletten en de EHBO-ruimte. En dan op de eerste etage, wat dan helemaal heet, een bemanningenverblijf hmm. uh, met een keuken en de communicatieruimte. Ah, mooi zo, mooi zo. En, en, maar it, it, it, ik zat me zo te bedenken, Ernst, voor jullie breken dus nu twee hele drukke weken aan, want het, uh, ja, het, ja. het, het werk gaat natuurlijk worden, het, uh, ja, het lifeguard-werk. En dan nog eens, dus al, alle eens aan dek. Nou ja, en dat is ook waarom wij, wij gezegd hebben, hè, we doen het, uh, we willen natuurlijk voor de zomer, hadden we de hoop dat ergens in mei, juni dit al zou gebeuren. Ja, komen We echt nog voor het hoogseizoen kunnen zitten. Ja. En nu hebben we gezegd, ja weet je, we nemen ook echt wel even de tijd, want zoals je zegt, onze gewone werkzaamheden, die hebben echt de prioriteiten, uh, en eigenlijk dit weekend al, vandaag al, want het is ondanks de voorspellingen toch een stuk mooier en aangenamer op het strand dan, uh, dan we dachten. Oké. Okay. Dus dat betekent dat uh, de bootjes uh, gevaren hebben, de auto nog op patrouilles zijn en uh, ja, ja Natuurlijk ook gewoon onze normale taak hebben. Dus dan ja, iets minder kunnen besteden aan, aan verhuizen en inrichten. Maar dat gaat zeker goed komen. Ja, ja. de dagen. Nu heb je vandaag zelf gevaren. Hoe, hoe is de zee momenteel? Ja, de zee is lekker. Hè. Er is uh, iets meer wind dan, dan uh, we een aantal dagen gehad hebben. Dat gaat natuurlijk op en neer. Ja. Maar uh, ja, heerlijk. Um, uh, het viel vooral dat er nog vrij veel kwallen uh, ronddobberen. Oh. Ondanks dat de wind niet meer uit het oost komt. Nee. Maar um, um, ja, die zijn er nog. En, ja, volgens mij vanaf maandag, dinsdag, gaat die wind weer naar oost. Dus oh, okay. um, um, de, de, de klant in de zand wordt ook uh, erg aantrekkelijk. <laughs> Je hebt geen bultrugje nog gezien. Het is, uh, die laatste keer uh, heb ik gelezen het nee, nee, dus, zat nee, voor nee, Egmond aan zee. Niet, niet, niet hier gezien, maar uh, ja, als je weet hoe leuk het in Zandvoort is, je weet maar nooit. <laughs> Heb je wel eens een bultrug gezien zwemmen of een dolfijn? We nou, hebben ze wel eens uh, in de verte zien, uh, zien zwemmen. Hè? We zien natuurlijk sowieso de afgelopen jaren, nou, voor mijn gevoel, steeds vaker wel zeedieren. En we zien natuurlijk de zeehondjes die ook wat vaker zijn oh, laten ja, ja, ja. zien. Uh, misschien kun je, je nog herinneren, uh, twee, twee jaar geleden, drie jaar geleden, twee, uh, twee echte dolfijntjes die uh, ...op een hele mooie zomerdag voor de kust Dobberde. Ja. En waar uiteindelijk nog een van de strandbezoekers dacht... ...een rietje mee te kunnen Oh O, ja, oogschijnlijk. schijnlijk. Uh, Schrikkelijk. Ja, oh schijnlijk. Ja. Ja. ja, Nou ja, dat, dat is wel... Uh, we zien uh, zeker ook wel uh, het stuk richting Noordwijk... Hè, ...wat natuurlijk tegenwoordig echt wel wat meer reservaat is. Ja, daar zie je echt wel dat dat de natuur ten goede komt. Want ook daar... Uh, ja, als je echt s ochtends heel vroeg uh, uh, daar wandelt... Dan, ja, dan, dan kun je inderdaad gewoon de zeehondjes en andere ja, ja. Uh, mooie dieren daar uh, bewonderen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en he, heb je dat filmpje nog gezien, uh, Ernst? Die, uh, van, die, van die grote walvis, ik weet niet of het de bultrug was... die, die ergens aan ja, de andere kant van de wereld uh, bovenop een, uh, een bootje viel. Dat is... Uh, ja, ja, jeugje, oh, ja. Jeugje, jeugje, Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag van toeristen die hier vaak krijgen. Uh, soms als grapje, maar ook soms heel serieus. Ze zwemmen die hier haaien. Nou, um, um, uh, nee, niet in de mate uh, dat je bang hoeft te zijn over zwemmen in de Noordzee zijn wel hele kleine AIS-soorten. Ja. Um, uh, maar die zijn 50 tot 90 centimeter, daar hebben we geen last van. Die zijn nee. banger voor jou ja. dan dat wij voor hen zijn. En dus eigenlijk, uh, behalve dan de vervelende kwal... ...en we hebben nog een klein ander visje wat heel af en toe onder de kant zit... ...waar je heel vervelend op kan stappen. Een Piet Pieterman um, man, toch? De, Piet de Pieterman inderdaad. Ja, ja. Uh, maar verder uh, hebben wij uh, nou, geen echt hele gevaarlijke dieren uh, in, in ons mooie zeetje. Nou, dat scheelt allemaal weer... Goed, Ernst, dankjewel voor je bijdrage aan deze uh, show. Uh, we wensen jullie natuurlijk heel veel succes met de verhuizing. En, uh, en een, dat het maar een mooie zomer mag blijven. Dat gaan we proberen. Goed zo. Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Ernst. Hoi. Bye.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 Zojuist in de uitzending uh, Ernst Brokmeijer van uh, Redditsmigade Nederland. En uiteraard van uh, de Zandvoortse Redditsmigade. En uh, ja, hij vertelde dat het weer eigenlijk vandaag uh, en drukker was op het strand. En dat het weer eigenlijk beter was dan... Uh wacht was, uh, Benno. Nou, lekker toch? Ja, hè? zeker. Nou merken wij in de studio ook, hè? Ja, zeker. Zonder echo is uh, de temperatuur best uh, niet te doen, eigenlijk. N het is niet te doen. Niet maar te goed. doen, maar goed. goed. We, we hebben gelukkig weer een redder in ons midden. Zeker, Fred. <laughs> Fred, hij is er weer. Fred, en hij gaat redder. naar uh, warme, warme orde, gaat hij uh, ja. heel ja. binnenkort. Ja. Fred, dus, wat, waar uh, ga je naartoe? Ik uh, ga weer naar de ja, Kroatië. Kroatië. Kroatië, ja. ja, ja, ja, ja. Altijd ja. mooie Kroatië. Ja. Het thuisland van je vrouw. Jij is uh, wel helemaal in de lift ook, hè, als vakantieland. Uh. Ja, maar dan, uh, dan praat je voornamelijk over Istrie natuurlijk. En, uh, po ja, porridge, Pula. Uh, het is goedkoop, hè? En split. Nou, dat oh, valt tegen. Okay. <laughs> ja, dat kan jou niet nee, zo goedkoop nee, mogelijk nee. zijn. Nee, nee, dat is sinds, uh, sinds dat de euro daarin is gekomen. Sinds dat jij uh, uh, met de Kroatiërs verdiening hebt. is het <laughs> moest gegaan. <er> <laughs> gaat weer nergens over. Nou ja, wat ga je zo meteen doen, Fred? Rustig gaan. Ja, ja we, we, staan, we zijn al uh, in de verkoop. In de Oh, dus, lekker. Uh, dus, dus we gaan lekkere muziek draaien. En, uh, en verzoekjes zijn natuurlijk welkom. Zfmartiesten.nl En eventjes klikken op het mail. En dan komt hij bij mij terecht. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zometeen meteen na vijf uur Entertainment for You. Welke ja. dag hebben wij nog, Benno? Ook oh, de, oh, de -dagen. Dag. Ja, nou ja Dinsdag is het schoonvaderdag En ja, vrijdag is de dag van het bier, dat vind ik oh. eigenlijk het belangrijkste. Ja, ja, ja, ja. En uh, we hebben nog de dag van de boswachter, dat is woensdag. En, uh, en vandaag uh, was de, uh, of misschien nog steeds bezig. De, natuurlijk de zomerparade in Rotterdam. Altijd een mooi ja, fles. 1 ja, miljoen mensen of zo, hè, uh, geloof ik. Zelf. Ja, oh, ja, dat zal vaststellen. Ja. Ze hebben het natuurlijk allemaal een beetje aangepast. Want ze sloegen na afloop elkaars hersenen in. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. <laughs> ja, dat, en we uh, hebben uh, hulpdiensten daar weer los van. Dus dat is. Uh, maar ja, hopelijk gaat het dit jaar allemaal uh, helemaal goed. Ja, en allemaal uh, plakken gaan we binnenhalen natuurlijk in uh, Parijs. Ja, ja, ja, ja. Hoewel ik al. Eerder, ja, er zijn al alweer een paar naar huis. Want uh, dat ging niet helemaal goed. Hmm. Ik weet niet meer welke sport het was. Maar het was een, een damesplocht die. Oh ik dacht uh, studiosport in <laughs> studio. Nou ja, je kan je lol op natuurlijk als je graag ja. naar sport kijkt. Ja, en, ja, ja. Nou ja, inderdaad. Dan kan je lol op. Van ochtends, ja. tot avonds. Nou ja, precies. Veel precies. plezier. Dankjewel Benno voor je bijdrage. Oh nou ja, ja, dankjewel. En uh, zometeen uh, Fred, hij is er weer met Entertainment Fuel. Tot volgende week. Dag. Dag. What would you do without music? Where would you be without